1 uur. Michel Koenen met het NOS Journaal. Tientallen kiepwagens hebben zand op het Malieveld gestort. Het gaat om schoon zand, zeggen de Bouwers. De actie illustreert volgens de betogers dat er nu heel veel grond dicht opgeslagen dat niet kan worden gebruikt vanwege de geldende PFAS-normen over gif in de grond. En volgens de actiegroep hangt het ervan af hoe de dag verloopt of ze de grond aan het einde van de dag weer mee terugnemen. En niet alleen Bouwers, ook baggeraars en hoveniers demonstreren tegen de milieuregels van het kabinet. Onder meer minister Schouten hield een toespraak, maar ze werd uitgejoeld... omdat demonstranten vinden dat de oplossingen van het kabinet te lang gaan duren. Biomassacentrales stoten 20% meer CO2 uit dan kolencentrales. Dat heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat laten uitzoeken. Het komt door het lagere rendement van biomassa... dat veroorzaakt meer CO2, fijnstof en stikstof. En vergeleken met een aardgascentrale levert het opwekken van warmte... in een biomassacentrale twee keer zoveel stikstof op. Er zijn miljarden euro's gestoken in het ombouwen van kolencentrales naar biomassa... om de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs te halen. In 2030 moeten alle kolencentrales dicht zijn. Journalist en tv-presentator Kees Driehuis is overleden. Hij presenteerde bijna 30 jaar de quiz per seconde wijzer. Ook was hij eindredacteur bij verschillende actualiteitenprogramma's. Driehuis was verder medeoprichter van het informatieve programma Zembla... En Kees Driehuizen was al geruime tijd ziek. Hij was 67 jaar. En AZ-speler Kelvin Stengs zit in de voorselectie van het Nederlands elftal. Bondscoach Ronald Koeman heeft 28 spelers geselecteerd... voor de komende EK-kwalificatieduels met Noord-Ierland en Estland. Halverwege volgende maand. PSV'er Steven Bergwijn ontbreekt op de lijst vanwege een blessure.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 Het was Madonna. Like a virgin. Ik moet even, even de koptelefoon opzetten. En daar is ze weer. Welkom ja. terug voor het tweede uur. Dankjewel. Terug ja. in Omroepland. Ja. Ja. ja, je was even helemaal erg. Ik zat in, even in Droomland. In... Nee, niet nee, in Droomland. Eh, dat ik was viel op wel wat mee anders hoog. aan doen. Dat ja. viel wel mee. Het is Zo druk met de redactie hier. Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja, normaal ja. doe ik het altijd. Hè. Ja. <laughs> Dan heb je Imca ja. toch makkelijk eigenlijk. Hè? Zie je niet? Je ja, maakt het Imca makkelijk. Ja, ja. Zuidkik is eigenlijk ook... Die moet. Uh, eigenlijk hoor je ook alle redactiewerkjes te doen. Heerlijk, wat zal ik een rust hebben dan? Ja, <laughs> lekker hè? Dan ja, hoef je alleen hey, maar plaatjes wat, op te zetten. Wat wil je gaan doen? Zullen we het weer Naaltje gaan doen? Naaltje erop. Gaan we het weer doen? Gaan we het weer doen? Ja, we gaan ja? het weer doen. Even oh. wachten, dan ga ik eerst even een mooie jingle in starten. Eerst een jingle en dan gaan wij het doen. Wie, en dan, wie, dan weer. Jij... We gaan Zomer, ja, op ja, wel, okay, ga het weer. Ja, Ik het Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Nou, het is op deze woensdag... Prachtig weer. Dat was ook voorspeld. Hè? Dat had ik maandag ja. al gezegd. Dat het prachtig weer zou worden. En het is gebeurd gewoon. Uh, volop zon. Het blijft droog. En het wordt vanmiddag maximaal 9 graden. Dat is dan toch wel weer eventjes een stukje naar beneden. Ja. Hè, Hans? Ja. Jeetje, Mina. En vanavond en vannacht is het helder, droog en vrij koud. En de temperatuur daalt naar waarde dicht bij het vriespunt. Ja. Ik ben er nog helemaal niet aan toe. Maar goed. Morgen is het opnieuw prima weer met veel zon. Het blijft droog en het wordt weer 9 graden. En de wind waait uit het oosten en is overwegend matig van kracht. Gaan we even kijken naar vrijdag. Dan is het bewolkt en dan valt er af en toe regen. En vooral in de middag en de avond regent het stevig door. De temperatuur gaat stijgen naar 12 graden. En er waait een matige zuidenwind. Wil je ook weten wat het weekend gaat doen? Ja, ja dat vind ik wel leuk. Zal ik het verklappen? Nou, Och jeetje, Mina. Nou, ja. daar ga jij weer wat van zeggen. Jij gaat er wat van zeggen. Ik, ik, ik kan het haast niet <laughs> uitspreken, maar in het weekend wordt het zeker voor Hans bewolkt, nat en onstuimig. Waarom nou voor mij? <laughs> De temperatuur stijgt naar 13, 14 graden en er staat veel wind uit het zuiden tot zuidwesten. Nou, dus ik zou zeggen, mensen, als het twee uur is geweest... zet die radio uit en ga lekker naar buiten. Zo is dat. Of neem lekker ja. die radio mee via je ZFM-app op je mobiel. Kan ook. Kijk lekker door ja. blijven luisteren, ja. gezellig. Lekkere wandeling maken, goede muziek op de achtergrond met je oortjes. Huppakee. Genieten van het zonnetje vandaag. Ja, ik keek vanmorgen en... uit het raam bij ons. Kijk en jij het... wel eens uit het raam? Ja, heel soms. Zat het af en toe, en dan had ik mijn bril nog niet eens op... maar oh, aan de jee. overkant hebben wij een school... en het dak zat helemaal vol met... Uh... Ja, het was helemaal wit geworden. Het dak was wit geworden. Ja. ja, maar jij had je bril niet op, hè? Dat zit je er nee. net bij. Dat kan oh, ook niet anders... Ja, dat zal oh, het wezen. Nou, dan weet ik wat het probleem was. En meteen gaan ze staken woensdag. Hans kijkt weer een keer uit het raam. Meteen een staking te pakken. Huppakee. Ja, en nou grijp ik in. Ja, maar luister, dit weerbericht werd aangeboden door Rico Schreuder. Ah, een hele mooie. Wat zeg jij dat mooi? Ja, mooi, hè? Ah, oh, heerlijk. Ja. <laughs>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 say They cannot defend Just what you Wat een wereldnummers draai jij allemaal. Goed, hè? Ja, Meestal draai ik die nummers van jou altijd. Weet je dat nog? Het is toch wat, hè? Ja, dat hebben wij zo vaak. En dan denk ik, oh, nou heb ik een mooi nummer. Dan draai ik hem en hoor ik van Hans, die heb je van mij gepikt. Dat is helemaal niet. Jawel, want ik had hem ook gedraaid. Wij zitten heel vaak een beetje in dezelfde... We zijn toch niet van dezelfde leeftijd? Jij bent een stuk jonger. Ja, stukje Zo zie je jong. er ook uit hoor. Ja, <laughs> dank je wel voor het compliment. Ja. ja, toch? Nee, wij schelen wel een uh, slok op een borrel. Zo, ja. drie slokken ook. Ja. <laughs> <laughs> heb jij nog wat uh, uh, te vertellen, bedoel oh, ik Oh, te vertellen. Ja, ik heb vast wel wat te vertellen. Maar je overvalt me een beetje. Oh. Maar, uh, ik wil ook wel wat gaan draaien, ja, hoor. Nou, nee, want ik heb wel een belangrijke mededeling, denk ik. Want het, het weekend uh, gaat er iets uh, gebeuren in, in de wegen rondom uh, in de regio... Namelijk op de A4, daar is ten noorden van knooppunt Badhoefendorp en een groot deel van de A10, de Zuid, de A10 Zuid. Daar zijn vrijdag, zaterdag en zondag zijn die afgesloten voor al het verkeer uit de richting Schiphol. Ah. Het is misschien toch wel handig voor de mensen om ja. te weten. Want ja, die afsluiting is noodzakelijk vanwege het inschuiven... van een dakdeel van 70 bij 15 meter. Die is nogal wat, hè? Goedemorgen. Voor een nieuwe tunnel bij het station Amsterdam-Zuid. En dat zou aanvankelijk in het Pinksterweekend zijn gebeurd... maar dat is toen niet gelukt. Ja. Nou, de snelweg is dus ruim drie dagen lang dicht. Vanaf knooppunt Badhoevedorp tot aan de oprit S109. En de wegdelen zijn afgesloten van donderdag... 10 uur s avonds tot maandagochtends 5 uur. En de andere kant op, richting Schiphol... Uh, zijn de A10 Zuid en de A4 wel gewoon te gebruiken. Er wordt wel gewaarschuwd voor de Zwarte Vrijdag... aan de zuidkant van Amsterdam. En tijdens een normale ochtendspits op vrijdag... rijden op de weg zo'n 10.000 auto's per uur... En de omleidingsroutes over de A9 en de A5... hebben onvoldoende capaciteit om dat verkeer op te vangen. Dus vandaar dat het Zwarte Vrijdag wordt genoemd... aan de zuidkant van Amsterdam. Het treinverkeer van, naar en via station Amsterdam-Zuid en de RAI... is vrijdag en zaterdag gestremd. Op zondag rijden de beperkte treinen... En de connectionbussen die normaal over de A4 rijden... blijven dat ook tijdens de werkzaamheden doen. Dus hou er rekening mee als u die kant op moet. Ja. Er zijn omleidingen en uh, waarschijnlijk ook best wel oponthoud. Ja, ja het zou zo maar kunnen. Hè? Ja, maar vooral naar Schiphol ja, natuurlijk. Nee, dat is als je een vlucht dat, hebt, ja. dan, uh, dan is het toch wel handig om te weten. Neem ja. gewoon even een uurtje extra tijd. Dan kan je beter daar even o, nog zitten met een boekje of iets... dan, uh, dan dat je te laat gaat komen? Of een paar dagen vrij. <laughs> ja, dat kan ook, toch? Dat kan ook. Jawel. Ja. Goed, ik ga, we gaan de. wat draaien. Linda, Linda Ronstedt en Aaron Neville. Oh, heerlijk. Don't you know much. Look at this face. I know the years are showing.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 See what matter Look at this dream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 Weet je, het Lichtjesavond, dat hebben ze in Zandvoort ook, geloof ik. Hè? Vrijdag 1 november. Ja, ja op de begraafplaats ja. hebben we een Lichtjesavond. Zo mooi. Ja, het is zo mooi. Want ja. in Haarlem hebben ze het vanavond aan de Klevelaan. Ja. ja. En dat begint om 7 uur. Ja. En het is, dat is heel mooi. Er staat er altijd een vuurkorf bij de ingang. Ja. En, en, en de, alle paden zijn allemaal lampjes of fakkels. Of ja, hoe het hier doen. ook. En dan krijg je in het begin krijg je een, een lampje mee. En die kan je ja. dan. Bij je dierbaren neerzetten. Ja, ja hier uh, is het zo. Uh, als, je, als je binnenkomt ook vuurkorven. En dan krijg je ook een, een, een zakje. Waar ook een lampje in zit. En een kaartje. Ja. En dan ga je een route lopen. Wat helemaal uh, versierd is met lampjes ook. Hele mooie route. En onderweg kom je ook af en toe een artiest tegen. Of een kunstenaar. Ja. En dan kom je uiteindelijk uit bij het uh, pleintje. En daar uh, kun je op het kaartje een, een wens uh, zetten... Voor je, voor je dierbare die begraven is daar... Of, of die overleden is sowieso. Die hoeft niet per se bedoel ik, op de begraafplaats te zijn. En daar is ook een koor... En dan worden er ook kaarsjes geplaatst. En dan worden alle namen genoemd van die mensen die dit jaar begraven zijn. Of in een urn zijn bijgezet ja. op de begraafplaats. Ja, en ja. op de Klevelaan, want dat weet ik, daar kom ik, ja. daar kom ik elk jaar. Ja. Daar, daar hebben ze het uh, water, zeg maar. En dan kan je op het water, daar, kan een, daar komt dan een soort bootje, hebben ze daarvan gemaakt. En dan kan je een wens eromheen en dan gaat er een lampje in. Mooi hoor. En dan op het water. En dan, en dan vaart het weg. Ja, het ziet er echt heel mooi uit. Ja, het is en je hier ook koffie, prachtig. Koffie ja. en thee ja. en chocomel. Ja. En, ja. Ja. en uh, ja, altijd muziek. En, uh, het is altijd heel indrukwekkend. Ja, ja, hele bijzondere avonden. Ja. ja, 1 november is het hier in Zandvoort... bij de Algemene Begraafplaats. Ja. Ik, moet weer, ik moet nog even wennen aan de naam. Ik ben hem toch weer even kwijt, merk ik. Ik heb geen idee. Ja, het is genoemd naar de weg waar het aan ligt. Niet de Tonnenstraat, maar de andere weg. Nou, ik ben hem eventjes kwijt. En uh, vanaf 7 uur Ja. En in, Vrijdag, en in Haarlem is het vanavond. Ook ja. om 7 uur. Ja, en in, uh, Aan de Klevelaan. Uh, Westerveld geloof ik ook vanavond. Hè? Dat zou kunnen. Dit is wel eens ja. op de televisie ook geweest. Ja, ja. oké. Okay. Heel indrukwekkend. Dus ik zou zeggen: ga erheen. Ga er zeker heen. Ja. Spend all your time waiting for that second chance. For a break that would make it okay There's always some reason To feel not good enough And it's hard at the end of the day I need some distraction oh. Sorry, dat was de verkeerde. Dat, dat, <laughs> We dat, dat was geen print report. <laughs> nee, dat was helemaal niet de bedoeling. De bedoeling <laughs> was deze. Ja, dat ga je er nou van als je duizenden knopjes hebt die je in moet drukken, hè? Af <laughs> en niet zo. En als de klok laat. Deze is voor jou, hè? Ja? Ik zing ja. voor de laatste keer. Treur niet. Als ik daar lig in vrede, zing deze dan nog een keer. Ja. Heb je ooit wel eens bedacht wat je zou zeggen? Als je straks daar ligt voor hen die jou kennen. Yeah. Wat zijn de woorden die je mee zou willen geven? Hier, yeah. dus bij deze mode aan het leven. En ik heb alles hier gedaan wat ik wou Ik heb dingen voor mezelf en gemaakt voor jou Ik heb het zilver al gezien en gegaan voor goud Ik had het soms fucking heet en soms dagen koud Maar ik heb altijd geprobeerd om te gaan voor liefde Te staan voor mijn naasten, te gaan voor vrienden Te gaan voor familie in de dag en de nacht Ik heb zoveel gekregen, niet altijd verwacht Ja, yeah. En dat is mijn filosofiek, dus doe me één loop Als ik weg ben, dan denk ik aan dat Waarvoor je weet is je show voorbij Dus daar nog één keer, één voor mij En jou. als de klok laat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 de tijd is, ik zing voor de laatste keer. Als ik daar lig in vrede, zing deze dan nog een keer. Ja, dat was een hele mooie. Een hele mooie. Speciaal van, van Dolly Schön, hè Ja, nou ja, ik, ik dacht ik sluit een beetje aan op, um, op, op, op de lichtjesavond. Ja. Hè, dit vind ik echt, echt zo'n nummer wat, uh, wat gedraaid wordt bij een uitvaart eigenlijk. Ja. Toch? Ja. Inderdaad. We hebben, we hebben trouwens nog een, een gast in de studio. En uh, die gast die heeft ook een, een plaatje uitgekozen. Is dat zo? En uh, vertel eens even... We hebben er alleen geen jingle van, hè? We hebben geen jingle van. Nee, nee. Ja. Dat ja. Ben ik nog te nieuw voor hier? Ja. Ja. Maar nou, ja. nou, ik vind nou, jou ook ja. niet echt een gast, hoor. Nee. Ja. Ja. Ja. nee misschien, misschien, wel, misschien wel een toekomstige collega. Je weet het niet. Ja, je weet het maar nooit. Nee. Maar ja. Ik heb ja. een beetje van Steve Muller meegebracht. Fly like an eagle. Nou, dat past ook mooi bij die anderen, toch? Vind je niet? Zeker. Ja, Fly like an eagle, Steve Miller. <laughs> Een eagle. Dat willen we allemaal eigenlijk wel. Heerlijk, heerlijk. Nou, nou, ja, nou. En dan niet neergeschoten worden. Ja, precies. Gewoon lekker doorvliegen. <laughs> Jij ja. hebt nog iets heel, heel belangrijks te vertellen volgens mij. Ja, ja dat is vandaag is er iets heel belangrijks gebeurd namelijk. Want onze burgemeester... die heeft uit handen van uh, Ruud Janssen... met dubbel S. Dus niet onze Ruud, maar een andere Ruud. Dat is, deze Ruud is eerste vicepresident... Uh, van de Nederlandse tak van het Canadian Legion... Hij heeft uh, de eerste poppy van dit jaar uh, op, uh, mogen opspelden bij burgemeester David Modeburg. En uh, ja, zaterdag worden de puppies, de elfde, dan worden de, poppie, pup, uh, poppies, de poppies. Poppies zei poppie, ik, ik, ja, poppies. Ja, zei ja, zei puppies. Want, ja, nee, ik bedoel de poppies. En dat maakt allemaal niet uit. <laughs> worden de. Ja, oh, wat erg. Zaterdag worden de poppies voor de deur van uh, de supermarkt Albert Heijn... uitgedeeld aan voorbijgangers. En uh, ja, in principe zijn die poppies gratis. Maar het is natuurlijk mooi als u even een kleine financiële bijdrage in de kosten zou willen doneren. En ja, waar staat zo'n poppy nou eigenlijk voor? Hè? Dat is een, uh, in de Anglo-Saxische landen, in de hele wereld, het symbool van herdenken van alle slachtoffers die in de Eerste Wereldoorlog en alle oorlogen daarna wereldwijd zijn gevallen. En in Nederland gaan de gedachten dan vooral uit... naar de 6000 gevallen Canadese strijders... die bij de bevrijding van Nederland zijn gevallen. Dus dat? Ja, want de ik, burgemeester heeft ja. er alleen. Wij nou, moeten wachten tot de elfde. Zo is dat. Ja. Ja, hij is ook de eerste burger, de eerste, de eerste burger van Zandvoort. Hè, nu. Dat klopt. Dus ja, dan moet je ja. het ook onze, als eerste krijgen. Onze kleine. burgerpaps. Ja. Onze burgervader. Ja. we ja, nou, nou, ja, een hele ja. jonge vader. Ja. ja. <laughs> Goed, we gaan weer weer draaien. Sowieso. We is gaan Blues voor Mama. En dat is van Nina, Nina Simon. Good. They're spreading dirty rumors all around the neighborhood. They say you mean and evil and don't know what to do. That's the reason that he's gone and left you black and blue. Tell me what you gonna do now? They say he's left you all alone to weather this old storm. He's got another woman now, hanging on his arm. Yeah, yeah, yeah. That old fool's telling everybody sick and tired of you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 But acting like a man Hey, laddie mama What you gonna do now? Get your nerves together, baby And set the record straight Set it straight Let the whole round world No, it wasn't you that caused this bit of fate All these years you loved him And he knows it's true Cause what you want for your man Is what he's wanting to take hey, yeah. out What you gonna do now? Nou, vertel eens wat je kan doen. Ik ga het uh, laatste kwartiertje <laughs> gezellig uh, bezig zijn hier. En uh, dan krijg ik nog uh, een, een klein workshopje. Nou, heel klein hoor. Een kleine nabijscholing, omscholing, <laughs> hoe je het noemen wil, scholing in ieder geval. En wat gaan we daarna doen? Lekker genieten van het mooie weer? Zo is dat. Ja, toch? Gaan we naar huis. Ja. ja, ja, ja, ja. En uh, heb je nog wat te vertellen? Want ik heb gehoord dat ze straks in onze trap hadden. Gaan ze boren? Dus dan hoorden we niks meer. Nee, ik zie het. Dus je. De meneer is nu aan het uitpakken. Dus ik ga nog uh, gauw even vertellen dat er een hele bijzondere expositie is: Material Experience. Die is vanaf 1 november te zien in de pop-up locatie van het Social Upcycle Atelier van Juttersgeluk in Zandvoort. En ja, in een tijd waar fossiele brandstoffen schaars worden, ontstaat natuurlijk innovatie. En diverse ontwerpers gaan de mogelijkheden tonen om van zwerfafval, dat onder andere langs het strand is opgeraapt, nieuwe producten te maken en met de speciaal voor de kunstlijn Haarlem samengestelde expositie... Material Experience... zal de bezoeker zich bewust worden van de productie achter het product. Het materiaal staat tijdens deze expositie centraal. Van half fabrikaat tot eindproduct gaat het hele proces. En het pop-up atelier van Juttersgeluk aan de passage 20... is sinds 15 augustus de inspiratieplek voor geïnteresseerden in het aanpakken van de plasticsoep... en het bouwen aan een circulaire wereld. Het atelier is gevestigd aan de Passage 20 in Zandvoort... en de openingstijden zijn vrijdag 1, zaterdag 2 en zondag 3 november... van 11 uur s ochtends tot 5 uur s middags. Nou, dus ga daar lekker heen, want dit is hartstikke leuk om te zien. Ja, toch? Ja, dat denk ja. ik wel. Toch? Ik denk ook wel dat het heel interessant is. Dat denk ik ook. Ja. Goed, we gaan weer luisteren naar een muziekje. Hey, Brother. afichi. Hey, Luke. Hey, Brother, there's an endless road to rediscover. Hey, Sister, know the water's sweet but blood is thicker. nog steeds niet. Dus we kunnen nog wat zeggen als je dat wil. Ja, eh, ja. ja, want ik heb wel misschien een leuk bericht voor mensen die het fijn vinden om uh, in de buitenlucht uh, bezig te zijn. Want op zaterdag 2 november is er weer een natuurwerkdag in Park Kennemergaarde. En uh, ja, misschien kom je regelmatig in dat park. Ik weet het niet. En heb je zin om te helpen in het groen onderhoud. Samen met de gemeente en de vrienden van Park Kennemergaarde... Kenne kun je aan de slag met diverse snoei- en plantwerkzaamheden. Park Kennemergaarde is een van de landschapsparken van de gemeente Velsen. En het is in 1912 ontworpen door uh, Springer... In de Engelse landschapsstijl. Dus kronkelende paadjes. Uh, verschillende bijzondere bomen. Rond een open grasveld. En doorkijkjes. En uh, midden door het park loopt een oude beukenlaan. Van meer dan 100 jaar oud. Dat zijn allemaal van die leuke wetenswaardigheden. En bij de ingang aan de Duin- en Kruidbergerweg... daar staan twee zandstenen zuilen en een smeetijzeren hekwerk... die kort geleden hersteld zijn. En sinds 2014 heeft het park een openbare boomgaard... die omheind is met een haag van bessenstruiken. Nou, op zaterdag dan, uh, dan wordt er een, een zichtlijn opengesnoeid. Er worden bloembedden klaargemaakt. Een heg aangeplant rond de boomgaard. En er wordt een houtwal gebouwd. En er zijn nog heel veel andere leuke klussen ook om mee in te stappen in het park en de boomgaard. Het verzamelen is uh, om half tien in de... Ik ben, ik, ik ben het vervolgblaadje kwijt. Ja, ga aan. Het vervolgplaatje is weg. Nou... Nou, het is, het is in ieder geval verzamelen om half tien. Ja, toch? Wat is dit nou? Ja, het is weg. Het is weg? En het is gewoon weg. Nee, ja, nou. Verzamelen om half tien. Half tien met koffie. Ja, en ik al... had gelezen dat er ook uh, soep is uh, voor tussen de middag. Maar je moet wel je eigen bammetje meenemen. Oh, dat, wel. dat dan weer wel. En je eigen lepel. Maar Oh, is dit het? Ja, wacht even. Ik heb hem gevonden. Al die papier. Je kan het beter gewoon op je scherm hebben staan. Oké, okay, dus verzamelen bij de boomgaard... En uh, het, het werk duurt ongeveer tot drie uur. En nou ja, als je het leuk vindt om mee te helpen, uh, dan kun je je aanmelden via www.natuurwerkdag.nl slash locatie slash maar ik vind het zo leuk van een van rechtszeikse Er gaat altijd wel iets missen. Dat is toch dat leuk? Dat kan haast Ja, daarom alles. is het live. Nee. Hè? Ja, we zijn geen robots. Nee, nee, nee. natuurlijk niet. Daarom nee, nee, nee, nee. is het juist nee. leuk. Het blijft leuk. Hè, ja, hè? En ik maak al gauw een puin open. Oh, dat maakt niet uit. Ja, nee, dat een een is beetje, leuk. Een beetje chaotje. Hey, maar je ja. had het over een doorkijkje. Wat moet ik mij daarvan voorstellen? Een weet je, doorkijkje. Weet niet wat een doorkijkje Geen idee. Wat is een doorkijkje? Heb jij nog nooit in een doorkijkje gestaan? Nee, ik heb nog nooit in een doorkijkje gestaan. Ja, dan know? heb je toch heel wat gemist in je leven. <laughs> okay, dan moet je ja. toch echt 2 november met je pakje bammetjes. Uh, ja. Naar kennen me elkaar. Een doorkijkje, dat is dat je ergens doorheen kijkt. Ja, nou, dus je begreep het wel. Dan kijk je gewoon van het ene punt via een soort gangetje of zo naar een ander punt. Ja, dan heb je een doorkijkje. Je hebt ook wel eens een inkijkje. Heb je dat wel eens meegemaakt? Ja, dat doen wij samen als we gaan wandelen. Gaan we met mensen binnenkijken. Oh ja, en die mensen die zeggen dan: Kijk, we hebben weer een uitkijkje. Ja, we kunnen weer ergens naar uitkijken. Jannie en Hans lopen weer. Ja, ja, daar kijken we ja. Ja, ja, we kijken wel helemaal uit. Ja, uitkijken. We gaan wat draaien over een uh, Zandvoorter. van een Zandvoorter. Heb oh, ik gehoord. Oh, oh. Hij heeft in Zandvoort gewoond. Ja. En zijn ouders wonen hier nog, is Alan Clark. En ja. Daar heb ah, ik heb een, een oude van. Een oud een nummertje. Een van. oud nummertje? Ja. Nou, whatever. whatever. Ja, gaan we doen. of my life. To a stone Tell me I'm a dreamer Or Leave me all alone Als je het aan boren hoort, goed, we zitten niet bij de tandarts hoor. Nee, dat dan weer niet. Nee, nee, nee, <laughs> ja, ja, ja. <laughs> nee we hebben een, een werkman die een, ergens in de, in de gang aan het boeren is. Ja, we hadden is. het net al over, hè, ja. met live uitzendingen. Ja, ja leuk, Je he? maakt allerlei rare dingen heerlijk, mee. Ja, heerlijk, heerlijk. Ja, ja, ja, ja. Hoor ja, hem, hoor je hem? Ja, er wordt heel hard gewerkt hier. Ik hoor nog geen oude roepen, dus het is niet het anders. Uh, nee, dat dan <laughs> weer niet. Nee, nee. Of hij heeft een goede verdoving bij zich. Ja, dat kan ook natuurlijk. Een hamer. Ja, ja, ja. ja, ja. <laughs> Goed, we gaan eindigen. Ja, met, is dat zo? Ja, met ja, het de cats. Zit er alweer op, hè? Met de ket Dolly, ik wil je heel hartelijk bedanken. Ja. Ik vond het heel gezellig? Ja, was zeker. En uh, we hadden leuke gasten, hè, het eerste uurtje. Heel gezellig. Ja, en het was, uh, uh. Nog even daarop terug. Tot 8 november kunt u stemmen hè, voor de, bij, voor de, op de genomineerden van ja. het uh, ondernemerschala. Ja. Gewoon via je ZFM-app, hartstikke makkelijk. Ja. En dan dus. heb je niet alleen dat je direct kan stemmen. maar je kan zelfs ook nog uh, alle Zandvoorts nieuwtjes volgen. Die worden meteen bekendgemaakt. En je kunt ook nog naar de radio luisteren. Ja, dus ken Wat een downloaden beeld. die app. Zo is dat. Ja. Nou, Dolly in ieder geval hartstikke bedankt. Oké, okay, jij ook de, bedankt. Hans. En tot de volgende keer. Hè? Zo is het. En Do mensen, morgen, Roy van Buringen tussen 12 en 2. Dag. Bedankt voor het luisteren. Dag.